Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond deze tijd maakt president Deal stapt. Enkele uren voor de persconferentie van Trump... hebben Frankrijk, groot brittannië en Duitsland... nog eens hun steun bevestigd aan de overeenkomst. Daarbij bouwt Iran zijn nucleaire programma af... in ruil voor opheffing van economische sancties. Volgens de New York Times heeft Trump al tegen de Franse president Macron gezegd... dat Amerika eruit stapt, maar Frankrijk ontkent dat... Volgens een bron zouden alle oude sancties weer van kracht worden... en komen er ook nieuwe strafmaatregelen tegen Iran. Het grootste deel van de overlastgevende asielzoekers... in het asielzoekerscentrum in Weert... is overgeplaatst naar een andere locatie. Dat zegt het COA dat de opvang van asielzoekers regelt. Een aantal asielzoekers zit in een AZC... waar extra begeleiding en toezicht is. De anderen zijn naar gewone opvanglocaties... op andere locaties in het land gebracht. De burgemeester van Weert wil uiterlijk volgende week dinsdag alle overlastgevers weg hebben. De afgelopen weekend werd er nog door een asielzoeker met messen gezwaaid. Hij werd opgepakt. In Congo zijn twee nieuwe gevallen van ebola vastgesteld. 21 patiënten hebben verschijnselen van het zeer besmettelijke virus. De 17 mensen zijn vermoedelijk aan de ziekte overleden. De medewerkers van de Wereldgezondheidsorganisatie en artsen zonder grenzen zijn afgereisd naar het noordoosten van het land om het virus te bestrijden. En opnieuw komt een tantramasseur voor de rechter vanwege seksueel misbruik. Tegen de man van 53 uit Rene is aangifte gedaan door zes vrouwen. De particulieren hebben een meldpunt opgezet voor misbruikklachten over tantramasseurs. Daarbij zouden sinds oktober al bijna 90 klachten zijn binnengekomen. Het weer nog droog, zonnig en warm. Aan de kust is het door wind van zee wat koeler. Vannacht onbewolkt, minima rond de 11 graden. Morgenland inwaarts weer zomerswarm bij zo'n 27 graden aan de kust en gaat of 23. En geleidelijk neemt de bewolking toe en wordt het ook minder zomers. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Het is gedaan met je rust.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 Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geen Lompen, maar Zware Metalen. Trouwe luisteraars weten dat het vanaf nu twee uur lang alleen maar metal is. De afgelopen twee uh, uitzendingen heb ik besteed aan uh, twee uh, bands die ik uh, centraal heb gesteld. En dat gaan we deze aflevering mm. wederom doen... En de band die in deze aflevering centraal staat is Dumbo Borgir. Ze hebben pas een nieuw album uitgebracht en daar gaat u zeker ook nog wat van horen. Hier is van het allereerste album, Voor Altijd, het titelnummer, Voor Altijd, Dumbo Borgir. Dimu Borgir, een black metal band uit Noorwegen. Werd in 1993 opgericht door Shagrat, Silenos en Tjodalf. De naam van de band is afgeleid van een groot vulkanisch gebied op IJsland, genaamd Dimu Borgir. Wat donker fort of grimmige stad betekent. En het uh, nummer wat we uh, net hebben geluisterd is heel duidelijk. Uh, uit de beginperiode en mist een beetje het bombastische wat ze in hun latere periodes vooral hadden en nog steeds hebben. En dat gaan we straks beluisteren. Genoeg praat, we gaan gauw verder. Van het album Mutter is hier zonne. Ramstein. 3 vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Euch nicht. Die Sonne scheint mir aus den Augen. Sie wird euch Nacht nicht untergehen und die Welt sieht laut bis zu. Persoonlijk vind ik het altijd best wel lekker om naar te luisteren. zijn. Hoewel de meningen er uh, een beetje over verdeeld zijn binnen uh, de metal scene. Zoals gezegd. Omdat er heel veel zijn die het geen metal vinden. Goed, meningen mogen verschillen. Zo ook smaken. Het volgende nummer is uh, uit begin 2000. Ik dacht 2000. Als ik het heel goed heb. Dream Evil en The Book of Heavy Metal. Metal Altijd dan lekker er binnenkomen. En uh, het nummer heeft als uh, subtitel: The March of the Metallions. En dat zegt genoeg, dunkt mij. De volgende is: The Gathering van het album Mandeline. Is hier Eleanor. Het volgende nummer is er weer een van onze thema-band van vandaag. Doe me hier. Het geluid wordt vooral gekenmerkt door de stem, oftewel de scream van Chagrad. Invloeden van klassieke componisten als Wagner en Dvořák. Snelle drums, oftewel blastbeats en agressieve gitaren. En vooral de symfonische synthesizer. Nummers als Progenius of the Great Apocalypse en Eradication Instincts Divined zijn zelfs opgenomen in samenwerking met een orkest. Tot zover. De informatie, we gaan verder. En van het album Puritanical Euphoric Misanthropia is hier Puritania. Ja, en dan onderbreken wij hier nu helaas deze uitzending. Zeker voor alle rockliefhebbers. Het is namelijk zo dat er op dit moment... een uh, bijzondere raadsvergadering bezig is in het uh, raadhuis. En uh, alle nieuwe leden van de raad zijn geïnstalleerd. En op dit moment is het burgemeester Niek Meijer aan het woord. En worden de buitengewone leden... Um, Um, even kijken hoor, die worden aangenomen, zeg maar. En daarna begint om half negen, als het goed is. Dat kan dus ieder moment zijn. Oh nee, het raadsprogramma is nu aan de beurt. Dus daar gaan we nu naar luisteren. En daaraan sluitend is de raadsvergadering van vandaag. We gaan door met agendapunt 4. In dit geval 4a. En dat is het raadsprogramma met het raadstuk... 2018, 2022. Ik heb net in één besluit alle benoemingen gedaan omdat het over allemaal personen ging en het één raadsvoorstel was. En daar was ik u zeer erkentelijk voor. En daar ben ik u nog steeds. Dus mijn dank is groot en blijft groot. Ik wens allen die zijn benoemd overigens veel plezier en succes met deze benoeming. En ik zie er ook naar uit dat die samenwerking op een prettige en plezierige wijze gaat plaatsvinden. Wij zijn nog steeds beland bij het raadsprogramma 2018-2022. En dat is een bijzonder proces geweest. Uniek denk ik in de historie van Zandvoort. En uh, ik geef het woord aan u... ...als raad om hier onpubliek nog uw standpunt over kenbaar te maken. En het lijkt mij gepast om daarbij te beginnen bij uh, de fractie van OPZ, meneer Berendsen. Dank u wel, uh, voorzitter. Ik denk dat het goed is uh, om nog even wat aandacht te besteden aan dit uh, initiatiefvoorstel... ...wat uh, namens de raad hier is, uh, denk ik, bijna de voltallige raad wordt, uh, wordt ingediend... Um, het is een uh, spannend proces geweest, denk ik, met z'n allen. Uh, vernieuwend, uh, in, een, in veel opzichten. Uh, niet alleen voor Zandvoort, maar ook voor de regio. En als ik, als ik het goed begrepen heb, dan heeft ook uh, zeg maar de regio met spanning gekeken naar hoe dit hele proces verloopt. Er zijn wel eens momenten geweest uh, gedurende het proces dat ik dacht van, waar zijn we aan begonnen? Maar gelukkig... Uh, ik zou zeggen, ben ik niet de enige geweest die dat door had, maar er zijn er meerdere geweest. En is alles keurig netjes op zijn pootjes terechtgekomen. Ik denk dat we in hele goede harmonie en in goede samenspraak geprobeerd hebben... met respect voor ieders mening tot een, tot een gezamenlijk raadsvoorstel te komen. En ik denk dat dat een groot compliment is voor iedereen die daar aan bijgedragen heeft. Dus in ieder geval wat mij betreft daarvoor heel erg veel waardering zijn ten aanzien van het voorstel zijn er een paar opmerkingen te plaatsen. De PVV-fractie heeft besloten, of schoon ze zeg maar wel steeds bijgedragen hebben aan de hele discussie en ook de gelegenheid hebben gehad om hun punten in te brengen, heeft alsnog besloten om het raadsprogramma 2018-2022 niet te onderschrijven. Ik vind dat persoonlijk, persoonlijk vind ik dat heel erg jammer omdat ik meen, en dat heb ik net al even verwoord, dat in de discussie die heeft plaatsgevonden ook erg ter geluisterd is naar de PVV-fractie en de argumenten die ze hebben aangevoerd voor hun punten. De fractie van GBZ heeft aangegeven dus de inhoud van het raadsprogramma wel te ondersteunen, maar maakt een of heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het vervolg daarvan ten aanzien van de bestuurstijl die we hebben gekozen. Er zijn een aantal varianten genoemd. Maar ik hoop dat GBZ daar straks zelf nog in de volgende fase... denk ik misschien nog op gaat antwoorden. De vvd fractie heeft een aantal voorbehouden gemaakt. Die zijn ook opgenomen in het, in het raadsvoorstel... of liever gezegd in het brede raadsprogramma. Maar in het verder verloop denk ik dat we daar wel goed uitkomen. En D66, D66 heeft een voorlopig voorbehoud gemaakt omdat er ten tijden van de, de eerder bespreking nog een, een, raads, een ledenraadspleging moest plaatsvinden. Maar ik heb begrepen, maar misschien dat de fractievoorzitter... ...en D66 daar zo meteen zelf nog op terug wil komen... ...dat dat uh, inmiddels gebeurd is en dat hij groen licht heeft gekregen... ...van uh, de ledenraadpleging. Ik hoop, uh, meneer de voorzitter, dat u mij niet verplicht... ...om het hele raadsprogramma voor te dragen. Uh, u draagt heeft het, wel uit, Iedereen, wens, heeft, het, iedereen kunnen, heeft kunnen het lezen... Uh, waar ik wel een opmerking over wil maken, er, zijn, uh, zeg maar, er is een ronde gemaakt onder de inwoners van Zandvoort die allemaal de gelegenheid gekregen hebben om ideeën, voorstellen en wensen uh, ten aanzien van het raadsprogramma om die, uh, om die aan te geven en op te geven. En in de bijlagen zit een uitgebreide rapportage van al die vragen en opmerkingen en wat we er precies mee gedaan hebben in het, uh, in het raadsprogramma. Het zal u niet verbazen dat wij als OPZ dit raadsprogramma volledig ondersteunen. En ik roep andere partijen ook om, om datzelfde te doen. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Wie van u wil reageren? Ik zie de hand van meneer Kuipers en ik zie ook de hand van meneer Bluis, dacht ik. Ja. Maar Ik ga gewoon verder rond hoor. Meneer Kuipers. Ja, meneer Beertsen zei het net terecht. Wij hebben vorige week maandag een technisch voorbouw gemaakt. Niet op inhoud, maar op proces. Want wij zijn een ledenpartij en we moesten onze leden goedkeuring vragen. Afgelopen woensdag heeft onze ledenvergadering het programma unaniem goedgekeurd. Dus daarmee zijn wij ook in de positie om het, om het raadsprogramma zonder voorbehouden te omarmen. En dat zullen we ook doen vanavond. We zijn heel blij met dit programma. Dat heb ik vorige week maandag ook, ook gezegd. Het was een belangrijk speerpunt in onze eigen verkiezingsprogramma. En we zien ook een hoop van ons programma terug. En dat geldt ook voor de programma's van andere partijen. En ik denk dat daar ook heel goed uit blijkt dat we in grote eendracht eigenlijk gewerkt hebben aan dit, dit programma. En dan is het ook goed als iedereen naar buiten loopt met het idee dit programma is voor mij. Want ik herken zaken uit mijn eigen programma erin terug. Dus wij zijn er erg blij mee. En wij gaan de komende jaren wat ons betreft hard aan de slag om hier een succes van te maken. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kuipers. Ik ga het gewoon even rond, dat lijkt me veel makkelijker. PVV behoefte aan een reactie? Meneer Deen. Nou, voorzitter, dank u wel. Na. Nee, nee, eigenlijk niet. Uh, wij hebben de vorige keer goed uiteengezet uh, waarom uh, wij dit raadsprogramma niet kunnen steunen en ja. Daarin is uh, verder uh, niets veranderd. Uh, desondanks spreek ik ook hier weer uit dat wij verder uh, alles wat zand voor ten goede komt... Uh, ...absoluut niet gaan frustreren, maar daarin ook constructief mee gaan denken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Deen. Mevrouw van der Veld. Dank u wel. De laatste keer dat wij hier uh, bijeen waren, heb ik inderdaad uitgesproken... ...dat wij nog in overleg moeten en moesten omdat het gevolg ervan toch voor ons belangrijker is dan het programma. Dat klinkt even raadselachtig, maar. Um, op basis van het raadsprogramma en de intentie die er uitgesproken is, hadden wij verwacht dat er voor optie 1 gekozen zou worden door deze raad. Dat is niet het geval, er wordt voor optie 2 gekozen. Gemeentebelangen Zandvoort uh, kan het raadsprogramma onderschrijven, mits wij. Eén belangrijke zin in het programma, in het voorwoord en een sterk, stabiel, betrouwbaar en kwalitatief goed bestuur mogen lezen als zijnde het niet terugdraaien van genomen besluiten op basis van veranderd, uh, niet zozeer inzicht, maar veranderde samenstelling van deze raad. En dat is voor ons best een belangrijk dingetje. Als dat zo is, als wij dat zo mogen lezen, en dat mag ik van uitgaan, want als ben je niet sterk stabiel, ben je zeker niet betrouwbaar en kwalitatief ben je dan ook niet goed bezig als bestuur, dan uh, kunnen wij dit programma alsnog onderschrijven. En zullen we dus akkoord gaan om te tekenen hoe ik het noemen wil maken. Dank u wel mevrouw Van der Veld. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. De uh, Partij van de Arbeid heeft van meet af aan het initiatiefprogramma... Uh, ...raadsbeleidprogramma ondersteund. Want voor ons is het doel zorgen voor samenwerking in de Raad... ...en uit de oppositie komen uh, zeer belangrijk. En dat onderschrijven we ook van harte. In gezamenlijkheid met elkaar op zoek naar de beste oplossingen voor Zandvoort. Um, dit sluit aan bij de constructieve opstelling van de Partij van de Arbeid... ...zoals u die van ons uh, gewend is. Het algemene belang van Zandvoort moet... ...prevaleren. Uh, meneer Berends van OPZ... Hij is nu druk, maar die, uh, die memoreerde het net al even. Dat programma is niet zonder slag of stoot, uh, tot stand gekomen. In de opstartfase waren er meteen al uh, wat problemen. Maar wat ik erg mooi vond aan dat proces is dat we als raad in gezamenlijkheid gezorgd hebben. Dat het proces een andere werd. En daardoor is de inhoud van het programma ook een gedragen gezamenlijk resultaat. Nu nog de uitvoering. En daar gaan we het zo direct met elkaar over hebben. Daar wil ik zou ook graag van met een aantal de partijen. Uh, ...onder meer met, met mijn linkerbuurvrouw over van gedachten wisselen. Maar wij zijn, net als wat we al bij de vorige vergadering gezegd hebben... Uh, uh, ...wij zijn hier uh, een voorstander van dat dit wordt uitgevoerd. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Meneer Elgebali. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, namens GroenLinks uh, danken we eigenlijk alle andere fracties die hebben meegedaan... ...aan de, het tot van dit raadsprogramma. Wij zijn uh, zeer tevreden over hoe het raadsprogramma eruit ziet... En uh, een speciaal woord van dank dan ook naar de initiatiefnemers uh, van dit raadsprogramma. En dat is in dit geval de fractie van de heer Berendsen. Um, voor de rest uh, hopen wij dat we met dit raadsprogramma Zandvoort de komende vier jaar goed kunnen vertegenwoordigen. Een speciaal woord uh, van dank tot slot ook aan degenen en de mensen die uh, eigenlijk het een en ander hebben ingestuurd naar de gemeente. Uh, het is goed om te zien dat zoveel mensen uh, hun stemmen hebben ook laten horen in het... Uh, tot stand komen van het raadsprogramma en daarvoor een woord van speciale dank. Dank u wel, meneer Elgebari. CDA, meneer Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik denk dat er een, een mooi stuk ligt. Uh, het is op hoofdlijnen geschreven. We hebben het met, met elkaar geschreven. Drie intensieve avonden beleefd met elkaar. Dus ik hoop ook op het moment dat, uh, dat we ermee aan de gang gaan in de uitvoering komen... en aan de ene kant straks een college die dat moet gaan uitvoeren en de gemeenteraad die feitelijk dit programma heeft ontarmd, ook eens terugdenkt op het moment dat het spannend wordt, van wat hebben we aan elkaar gegeven, want het is geven en nemen ook in de politiek, en dat zit in dit programma, en ik denk dat dat ook de kracht van dit programma is. En dan naar de PVV, er was dan zo'n discussie, als je voor 75% of meer voor bent, dan ben je eigenlijk, stem, zou je instemmen in met het programma. Dus ik wil het nog eens ter overweging aan u meegeven, om daar nog eens even over na te denken voordat u gaat stemmen. Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Drommel, fractie VVD. Dank u, vriendelijk, voorzitter. Met genoegen sluit de VVD zich aan bij de woorden van de heer Berendsen van de OPZ. We stellen ook vast dat de voorbouw zijn opgenomen. En wij hebben ook volgens vertrouwen in het geheel. En zeker naar aanleiding van datgene wat allemaal al gezegd is. Maar graag willen we ook de heer Massa van Dam en zijn team hartelijk bedanken. Want ook wij waren nog in het begin wat sceptisch moet ik misschien zeggen. We hadden enige sceptisch, eh, maar dat ging gauw weg en dat was mede door de inzet van de heer Van Dam. En we kijken dus ook terug op een succesvol eh, ja, sessie en ook een heel mooi programma. Hartelijk dank voorzitter en ook de teamleden en in het bijzonder de raad. Dank u wel meneer Drommel. Eh, we hebben een rondje gemaakt. Ik denk dat het verstandig is dat meneer Berensen ook om de ...initiatiefnemer een overal blik eens even doorgeeft. En er is een vraag aan u gesteld, meneer Berendsen. Ja, ik, eh, ik moet eerlijk zeggen, ik worstel wat met die vraag... ...en ik weet ook niet hoe ik daar precies goed mee om moet gaan. Ik vind namelijk dat eh, het stuk zoals er ligt, vind ik een prima stuk. Eh, ik kan niet eh, gaan over wat, wat andere fracties vinden... ...en wat eh, ze wel vinden, wat ze moeten doen en eh, niet moeten doen... Ik heb de opmerking van mevrouw van der Velde gehoord, maar ik kan er eigenlijk heel weinig mee. Dus ik ga daar ook verder niet over in debat, want dat heeft volgens mij heel erg weinig zin. Dank u wel, meneer Berensen. Iemand anders in deze tweede termijn? Ik kijk rond. Meneer Bluis. Ja, ik wil nog even meegeven dat de opmerkingen vanuit de burgerij, dat staat, wordt betrokken bij de thema's, maar ik. Denk dat het wel goed is om daarin te verdiepen. Het CDA, de fractie gaat het in ieder geval wel doen. Die gaat nog eens goed kijken naar wat daar gesteld is... ...en op zoek naar van waar, waar is het nou opgenomen in het programma... ...en wat kunnen we er nou extra mee doen. Dus dat is de toezegging die vanuit de fractie komt. Dank u wel, meneer Bluis. Iemand anders? In tweede termijn? Niet? Dan ga ik dit voorstel, gehoord de discussie, bij u in stemming brengen. En dat mag bij hand opsteken, denk ik. Het raadsvoorstel om het raadsprogramma 2018-2022 vast te stellen... en daar gaat het hier over, inclusief de opmerking die zijn gemaakt... en de uitvoering komt later. Wie is voor dit raadsvoorstel? Bij hand opsteken graag. Voor zijn. De fracties van de oudere partij Zandvoort, het CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid... Gemeentebelangen Zandvoort, ik kom zo bij u terug. De fractie van D66 voor zover aanwezig en de fractie van de VVD voor zover aanwezig. Wie is stemverklaring, mevrouw Van der Veld? Dank u wel. Um, ik ga uit van het goede van de mens. Gemeentebelangen Zandvoort gaat dus ook uit van het goede van de mens. En ik heb, ik heb er dan ook vertrouwen in dat uh, wat ik net genoemd heb ook door deze andere partijen gedragen wordt. Anders zou er namelijk niet dit in het raadsprogramma terechtgekomen zijn. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. En dit past mooi in de lijn die we nu met elkaar aan het zoeken zijn. Uh, wie is tegen dit raadsvoorstel? Bij hand opsteken graag. Tegen dit raadsvoorstel is de fractie van de PVV. Daarmee zijn dertien leden voor en twee tegen. Daarmee is het voorstel aangenomen. Ik feliciteer u daar op voorhand al mee. En meneer Berendsen heeft mij gevraagd, ook op voorhand... om, als het voorstel wordt aangenomen, ook nog even het woord te mogen richten... tot degenen die daar aangetrokken getrokken hebben, zijnde Marcel van Dam... en zijn cornuiten, zou ik bijna op een erende wijze willen meegeven. Meneer Berendsen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, dus, uh, meneer Drommel dreigt al even het gas voor mijn voeten weg te maaien... Ja, je zit te ver weg en anders had ik je wel even een schop onder de tafel gegeven, maar dat lukte dan net niet. Uh, uiteraard is het zo dat uh, dit resultaat uh, was waarschijnlijk niet behaald uh, zonder de niet aflatende steun en uh, doorzetting van uh, de, de commissie die zich daarbij mee, die dat eigenlijk begeleid heeft. Uh, Marcel van Dam, Christel Bottenhelft en Wouter Stichter. Uh, ze hebben zich een beetje verstopt daar achterin uh, in de zaal. Maar uh, ze hadden, waren al wel gesignaleerd. En uh, misschien, uh, ik heb begrepen dat Christel er niet is. Maar Marcel en uh, Wouter zijn er wel. En ik zou die eigenlijk even naar voren willen halen. Want we hebben een kleine attentie. Moet ik even kijken waar die is? Dat wist je niet. Er zit geen water in Meerdenste dank voor deze welgemeende en terechte woorden. Ik sluit mij daar van harte bij aan. Ik dank ook Marcel van Dam en de ambtelijke ondersteuning Wouter Stichter en mevrouw Christel Bottenheft, die hier niet is. Ze hebben denk ik gedrieën toegevoegd aan datgene wat u als raad in beweging heeft gezet. En wat nu middels dit denk ik bijzondere besluit hier ook voor ligt. En waar we de komende jaren onze tanden. ...op een prettige en ontspannen wijze, maar wel snoeiduidelijk in kunnen zetten. Dus ook daar feliciteer ik u raad mee. Wij gaan naar het onderdeel 4b, zoals ik net heb genoemd. Meneer Berendsen is ook formateur en heeft gevraagd om hier kort daarvan onpubliek in het openbaar ...en zo hoort het ook, mededeling te doen. Meneer Berendsen, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, leden van de Raad, geachte aanwezigen hier en geachte toehoorders en kijkers thuis. Op 30 april hebben de fracties uit de gemeenteraad van Zandvoort het conceptraadsprogramma 2018-2022 besproken. Bij die gelegenheid stemden de fracties ermee in om mij te benoemen als formateur van de nieuw te vormen college. Daaraan zat de opdracht gekoppeld om in de afspraken vast te leggen hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad in plaats van aan de partijen waaruit het college zou voorkomen. De afgelopen week heb ik samen met mijn fractiegenoot Peter Kramer met vertegenwoordigers van alle fracties die in de raadszitting hebben gesproken. Deze gesprekken zijn op een uiterst plezierige en op een open wijze verlopen. Gebleken is dat er zeer veel steun is voor een college dat een brede basis heeft in de raad. Op grond van dit gegeven is er overeenstemming bereikt tussen de partijen OPZ, VVD, D66, CDA en GroenLinks... waarbij er is afgesproken dat OPZ, VVD, D66 en de CDA ieder één wethouderskandidaat voordragen... zodat een college kan worden gevormd met vier deeltijdwethouders. Vrijdagmiddag heeft er een nader overleg plaatsgevonden waarbij in grote lijnen een portefeuilleverdeling is gemaakt. Deze zal de komende dagen verder worden uitgewerkt. Vooruitlopend op de collegevorming is er tussen de fracties uitgesproken dat de wethouderskandidaten een screening ondergaan op integriteitsrisico's. Dit proces is nu gestart. Zodra dit, zodra dit proces is afgerond worden de namen van de kandidaten definitief bekendgemaakt. De burgemeester is tussentijds op de hoogte houden van het verloop van de besprekingen. En inmiddels heb ik ook alle fractievoorzitters geïnformeerd over het resultaat van mijn formatiebesprekingen. De opdracht om in de afspraken vast te leggen hoe het te vormen college zich politiek bindt aan de gehele raad moet nog verdere invulling krijgen. Belangrijke gegeven om dit te realiseren zijn er al. Er is een raadsprogramma gemaakt en er komt geen aanvullend college of coalitieprogramma. Ook zullen de collegeleden niet standaard het fractieoverleg van de partij waartoe zij behoren bijwonen. Maar er kan en moet, en dit naar mijn mening, continu proces van vernieuwing nog meer zichtbaar worden gemaakt... Ik heb in de gesprekken die ik heb gehouden geproefd dat de kandidaat-collegeleden en alle partijen hiervoor openstaan. In de geest van, de opgestel, van het opgestelde raadsprogramma, de goede harmonie waarin de besprekingen hebben plaatsgevonden en de vorming van de commissie Lerende Raad nodig ik alle raadsfracties uit om suggesties en ideeën daarvoor aan te dragen en aan de uitvoering mee te werken. Dit zodat ook hier gewerkt kan worden aan een zo breed mogelijke invulling. Ik beschouw mijn opdracht om een college te, vormen, te formeren als afgerond. Ik dank u wel. Dank u wel meneer Berendsen. Uh, dit heeft het karakter van een mededeling, maar ik wil u niet onthouden van de mogelijkheid om daar een korte reactie op te geven. Ik ga er geen debat op laten toestaan. Is er behoefte aan een korte reactie of zegt u prima, we gaan naar het volgende agendapunt. Mevrouw Koper, aan u het woord. Dank u wel meneer de voorzitter. Jammer dat er geen uh, debat over plaatsvindt. Want voor, de, voor onze fractie zijn, is de, een deel van de mededeling die de heer Berendsen doet is nieuw. Uh, zondagavond zijn wij uh, gebeld met de mededeling dat er een uh, college gevormd is. En dat die in een vergevorderd stadium was. En, en nu uh, uh, de samenstelling was CDA, D66, OPZ, VVD. En ik hoor nu tot mijn verbazing dat er een andere samenstelling is. En dat betekent dat ik toch aan de... Aan de u wens geen debat, uh, meneer de voorzitter... maar ik zou toch aan de formateur daar een vraag over willen stellen... waarom u er niet voor gekozen heeft... om de samenwerking van de afgelopen periode door te trekken... en ons daarin te informeren. En nog een ander punt. Dit gaat over het proces. Het andere punt gaat over de inhoud van tevoren. En dan kijk ik naar mijn buurvrouw... hebben we met elkaar gezegd... we moeten op zoek naar een krachtig, stabiel bestuur breed gedragen, nou 13 zetels is beslist uh, breed gedragen, um, maar dan heb ik toch vragen bij wat gebeurt er met de voorbehouden die de VVD van tevoren heeft gemaakt. Als we in een college zitten, dan uh, verwacht ik dat het raadsprogramma zo wordt uitgevoerd. Ik zou graag willen weten welke afspraken er met de VVD gemaakt zijn vanwege het feit dat er uh, een, op behoorlijk aantal terreinen een voorbehoud is uh, gemaakt door de VVD. Dus daar zou ik graag iets meer van willen weten. Maar tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Koper. Uh, ik, ik heb er geen behoefte aan, en dat probeer ik u met allemaal mee te geven... om nu al een debat te hebben over iets wat nog gaat komen. Want er komt hier nog een installatievergadering van wethouders en dergelijke... en daar zal ook iets worden gezegd en gedaan. Dus het stellen van een aantal verduidelijkende vragen vind ik prima. En die heeft u ook gedaan, twee om exact te zijn... Uh, meneer Berendsen, zal ik eerst een rondje maken... of wilt u die gelijk beantwoorden? Ja, dat is verstandig. Eerst een rondje? Ik denk dat het eerst ja. een rondje... Dat ja, dat gaan we dat ik doen. weet niet of er nog meer opmerkingen. Ja. komt. Iemand anders nog? Meneer Kappers. Uh, we zeiden het net al bij het uh, vaststellen van het raadsprogramma. Een uh, woord van dank natuurlijk aan de formateur... en de heer Berendsen, die uh, denk ik de afgelopen weken... Uh, geen stap verkeerd heeft gezet. Uh, in eerste instantie door een raadsprogramma neer te zetten... waarbij er een heel breed draagvlak ook is ontstaan... Uh, binnen de raad om samen te willen werken... En vervolgens ook de voortvarendheid om te zoeken naar een breedgedragen college. Complimenten daarvoor en ook dank voor de open vorm van gesprekken die we daarover hebben kunnen voeren. Het lijkt me wel gepast om daar in ieder geval een compliment aan de OPZ voor te geven. Dank u wel meneer Kuipers. Anderen nog? Meneer deen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ik sluit me toch wel bij mevrouw Koper aan. Met name die eerste vraag vind ik eigenlijk wel een goede. Uh, ook ik ben, uh, wij als PVV zijn geïnformeerd door de heer Berendsen. En uh, daarin is, is de partij GroenLinks uh, in zijn mede, meedoen met het college ook niet gevallen. Dus voor mij is dat ook nieuw. En dat vind ik inderdaad wel verrassend in die zin. Dat we ja, open, transparant, eerlijk met elkaar omgaan. Uh, dus... Ja, ik ben ook heel benieuwd naar het antwoord in deze van de heer Berendsen. Wanneer is dit dan tot stand gekomen en is dat gebeurd nadat wij zijn geïnformeerd? En misschien kan ik ook even voor mevrouw Koper spreken of, of daarvoor? Een beetje vaag. Dank u wel, meneer deen. Niemand anders? Niet? Meneer Berendsen, aan u het woord. Eh, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil daar best op antwoorden. Eh, het is helemaal niet vaag, eh, zoals dat eh, gesuggereerd wordt... In de besprekingen die wij gevoerd hebben met GroenLinks, heeft GroenLinks een hele duidelijke stelling genomen. Punt 1. Zeg maar, wilden zij het liefst een college hebben waar ook GroenLinks in vertegenwoordigd was. Maar daarbij is tevens naar voren gekomen dat op het moment dat zij zeg maar een meerderheidscollege gevormd door de vier grootste partijen zouden zien. ...waarbij een vertegenwoordiger die uit zeg maar, een groene partij duidelijk de duurzaamheidsparagraaf zou oppakken. En dat is in de verdeling zoals die in principe is gemaakt, is dat ook gebeurd. Want daar hebben we over gesproken en dat zal dan D66 zijn... Um, en ik heb in de bespreking dus zeg maar in de afgelopen, um, het afgelopen weekend waarbij ik dus de terugkoppeling heb gegeven aan alle um, zeg maar, uh, eigenlijk partijen, heeft GroenLinks mij uitdrukkelijk aangegeven dat ze zich hier uh, zich volledig in konden vinden. En dat ze graag uh, in die zin dus genoemd wilden worden als zeg maar, collegeondersteunend. En aan dat verzoek heb ik gevolg gegeven. Dus het is helemaal niet geheimzinnig of, of, of, of, of, of verkeerd of zoiets. Maar uiteraard er staat meneer Elgebali vrij om daar zelf zijn eigen toelichting op te geven. Ten aanzien van het standpunt van, van de VVD eh, kijk ik even mijn overbuurman aan, want ik denk dat hij het beste daar zelf op kan reageren. Dank u wel meneer Berendsen. Ik ga eens even kijken. Meneer Elgebali, heeft u de behoefte om te reageren of sluit u zich aan? Um, ja, ik sluit me aan uh, bij de woorden van de heer Werentse, voorzitter. Um, als mede dat ik uh, zeer erkentelijk ben dat uh, de portefeuille, mogelijke portefeuillehouder van d 60 in zijn uh, of haar portefeuille uh, duurzaamheid krijgt, um, dat is voor ons een hele belangrijke. Wij willen dat dat goed geborgd is, en daarmee zijn wij uh, zeer erkentelijk. En we danken ook uh, de formateur in deze voor uh, voor zijn werk wat hij heeft gezet. Dank u wel, meneer El -Gabali. meneer Trommel. Dank u, voorzitter. Um, ik zal kort ingaan op datgene wat, wat gezegd is. En dat is eigenlijk maar heel kort. We hebben voorbehoud gemaakt tijdens het, de eerste informatie. En daar is het bij gebleven. En er zitten verder geen dubbele bodems of dubbele agenda's tussen ons en de heer Berendsen. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Drommel. Daarmee zijn de vragen beantwoord. En is ook dit rondje van de formateur, om het zo maar eens te zeggen, meneer Berendsen, ten einde. Het agenda punt 4... Is daarmee afgesloten en wij gaan toe naar agenda punt 5. En dat is de sluiting van deze vergadering. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng. En wens u in de komende maanden en jaren heel veel plezier voor onze mooie gemeente Zandvoort. Ik sluit de vergadering en daarna gaan we als commissie verder. En daartoe zijn ook al mensen aanwezig. Dank u wel.